Het is Evelyn King. Come down. Met love, calm down. down. Het is nu vrijdagavond 20 april 1984. Goede vrijdag. Love. Ik ben Pierre Revers, ik laat jullie een paar uh, nieuwe nummers horen, een paar oude nummers. Uh, echte, lekkere muziek, een uh, nieuw programma. Ik heb het genaamd Happy Hour en uh, ik dacht uh, het beste is om maar meteen te beginnen met Rick James. Van de geleidelijk LP The Cold Blooded. Oh, baby, you're too much, too much, you're too much. Een passelijke plaat voor mijn uh, een klein beetje nog hoofdtevrees wat ik nu nog uh, door moet maken. Het is in plaats van Sky. Het nummer is Call Me. Mijn naam is Peer Evers en uh, dit is bedoeld als een happy hour. Uh, een uur vol met lekkere muziek. Echte muziek. Muziek om je in een goed, uh, goede stemming te brengen voor het uh, aankomende weekend. Goede vrijdag. Start out to Do you really? Het was een oude City-radiotip. Uh, um, even kijken, dat gaat nooit fout. Sam Boogie zei het al uh, vorig uur. Bob Marley in 1976. Postuum uitgebracht. One Love. be no So don't do deceive uh -huh. me Yeah my girl uh -huh. You better believe me How uh -huh. oh, can a man be happy When he got no one to, to? Like make love to That will make me blue blues I will tell it to you As I will tell you me I will never make you blue. And like we will make you make you make you Black and blue Cause we are going on a Love as And when we dream we come true Cause he say one well, come Tell me, tell me, tell me Kudash Lord So we are And every control. It double the morning. Sexy girl, it's coming a until the break of day. The rapper we never get to rapper rapper rap, how we and stop It's gonna hurt. Met uh, Kiss and Say Goodbye volgde Bob Marley en The Wailers op uh, met One Love. Het was een plaat die postuum was uitgebracht. June Lodge is, uh, dit is haar nieuwste uh, komende zomerhit. Een oudje. Van meneer uh, Sly. Van Sly and the Family Stone. Het was van een solo LPVM. En dat is de titel. 5 over half 9 op city 390,8 Dat was nog steeds meneer Sly Stone. Een tragisch voorval. En een paar weken geleden, u hoorde het allemaal, Marvin Gaye was doodgeschoten door zijn dood-eigen vader. Nou, was het een eerbetoon? Ja, dat is de lekkerste geneeskunde die je kent. Sexual Healing. Marvin Gaye met uh, Sexual Healing. Sorry, ging weer wat vaak. Michael Jackson staat momenteel op 15 van onze hitparade van City. Nog steeds 93,8... Dit is nou echt zomermuziek. er komt er nog eentje. Dit is een privéplaat. Wordt binnenkort uitgebracht op de Nederlandse markt. Dit is een... Uh, een Calypso-figuur. Uh, ja. De man noemt zichzelf King Obstinate. Het nummer heet, I got a little something for you. En dat zal wel blijken deze zomer. De Verspreidsorganisatie zorgt voor gecontroleerde huis- en huisverspreidingen... door geheel Nederland. Gooisje Stadspost is gespecialiseerd in geadresseerde verspreiding. Tegen concurrerende prijzen. Voor u een besparing van 25 tot 55 procent. Geen deur is ons te veel. Voor het bezorgen van drukwerk en pakketpost in Gooi, Vecht en Omstreken. Het komt goedkoper in de bus met... de Gooisje Verspreidsorganisatie en de Gooisje Stadspost. Een uniek team. Leeuwenhoekstraat 57 in Hilversum 035 83 51 06. Bos Camping aan de Groest te Hilversum. De grootste zaak in het gooien op het gebied van sportspel en campingartikelen. Heeft nu veel speciale aanbiedingen. Onder andere een tweepersoons lichtgewicht tent van 3 kilo, de Stockholm, van 398 voor 359 gulden. En ook een coolbox van 37 liter van 529 voor maar 425 piek. We hebben ook nog een epic 1-pits gastel voor 79 gulden 50. We verkopen ook de rotvrije voor binnen en buiten voor zomer en winter geschikte Ubbink tuinset met hoogwaardige acrylkussens. En uh, oh ja, wat we niet in huis hebben, dat halen we voor je. Wij van Boscamping aan de Groest 5 Hilversum. 035 49 352. De man die in het Parijse Olympia optrad en nu nummer 1 staat in de Belgische parade, komt ook naar Hilversum. Zaterdag 21 april om 8 uur s avonds is hij samen met het fameuze Daylight Orchestra te gast in een restaurant de Lieberg, waar een groot paasbal gehouden wordt. Een avond top entertainment waar u zeker bij moet zijn. De kaarten vanaf 15 gulden kunt u vanaf nu ophalen bij restaurant de Lieberg, Jan van de Heidenstraat 170 in Hilversum. 035 83 1716. Noteer het, zaterdag 21 april, 8 uur s avonds, restaurant de Lieberg. Ik Bos en Venstra. Bijna 18 jaar en aan rijlessen toe bij Bos en Veenstra kun je op je 17e al beginnen. Een cursus verkeersinstructie op dinsdag of donderdagavond. Daarna het verkeersoefenterrein in Almere. Gevolgd door lessen op de weg in een van onze 13 auto's met vaste instructeur. Autorijschool Bos en Veenstra. Bovach Autorijschool Bos en Veenstra. Al meer dan 30 jaar de grootste en modernste rijschool in het Gooi. Kom voor meer informatie vrijblijvend langs op de Gijsbrecht van Amstelstraat 254 in Hulversum. Elke dag van half negen tot zes zit daar iemand klaar om ons informatieblad mee te geven. BOVAG Autorijschool Bos en Veenstra geeft rijlessen van 8 uur s morgens tot 10 uur s avonds. Gijsbrecht van Amstelstraat 254 in Hulversum. 035 480 13 of 035 468 38. Autorijschool Bos en Veenstra.